Middernacht, het is dinsdag 26 februari. Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Italiaanse parlementsverkiezingen dreigen uit de monden... in een politieke padstelling. Het tellen van de stemmen is nog bezig. Het lijkt erop dat het centrum blok van Pierluigi Bersani... een meerderheid krijgt in de Kamer van de Afgevaardigden... maar niet in de Senaat. En daarmee kan Bersani een linkse regering vormen... maar die krijgt het dan in de Senaat heel moeilijk. Daar heeft de partij van Berlusconi de overwinning op geëist. De uitslag maakt Italië praktisch onbestuurbaar...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 Door een explosie op het olieplatform Deepwater Horizon kwamen elf mensen om het leven... en de olie vervuilde de kusten van Texas tot en met Florida. Managers van het oliebedrijf zouden veiligheidsvoorschriften hebben genegeerd... en er werd flink bezuinigd op veiligheidsoefeningen voor de medewerkers... en op onderhoud van het materiaal, zeggen de aanklagers. Als BP schuldig wordt bevonden aan nalatigheid... kan het bedrijf enorme schadeclaims en boetes tegemoet zien. Het weer bewolkt op steeds meer plaatsen droog... en temperaturen tot dicht bij het vriespunt... waardoor het plaatselijk glad kan worden. Ook overdag bewolkt, maar soms ook zon. Het wordt dan 3 tot 5 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. De gast zich over de sport. Die dit, dit is echt allemaal niet. Foto's waar die allemaal van voetballen en schaatsen waar hij niks vindt. Nee, zijn oog valt op een fotootje van twee rugby-spelers. Dat vindt hij pas echt mooi. Maar ik pak toch even de, de, de krant er ook bij, als je het niet erg vindt. Want ik hoorde het gisteren al op de radio. En Toen dacht ik, zou dat nou in de krant verschijnen? Jawel, althans dit avondblad heeft het op pagina 7. Daar lees je dat de onder de kop meer opgepakte mensenhandelaren dat de marechaussee, ik pak even mijn bril erbij... heeft vorig jaar aan de grenzen een stuk meer illegale... mensensmokkelaars en mensenhandelaren opgepakt dan een jaar eerder. Iets van 110 gevallen. Het is een berichtje van nou, 15 regels in de marge van de krant. Terwijl je kunt afvragen hoeveel menselijk leed... er achter zo'n berichtje gaat. Het gaat om honderden mensen. En het is gebeurd bij de grens. Schrijver Tommy Wieringa, die hier in de krant zit te bladeren... weet dat maar al te goed, want hij schreef een zeer onheilspellende roman. Dit zijn de namen die zich afspeelt aan de grens van, nou, ik denk een soort Rusland, ver weg in ieder geval, maar over dit soort praktijken. Mensenhandel. En nu heeft hij, Wieringa, een serie gemaakt over het schimmige leven aan onze eigen landsgrenzen. De grens. Gisteravond was de eerste aflevering in het Veen van Drenthe. En hij trof daar onder andere jonge mannen die pils dronken en stiekem een radiozender in leven hielden. Zie je, ben je alles kwijt, maar er is er nog radio. Hoera, aan de grens gebeurt het. Nu toch even het binnenland ingetrokken, Tommy Wieringa. Hartelijk welkom. Goedenavond. Heb je Hallo. uitgelezen? Ja, ja, ja, ik ben... Uh, ja? Ik, ik, ik, ik ben nou, paraat. Oké, okay, nou, ik vind het wel goed hoor. De krant is belangrijk. Je hebt, uh, want in die krant stond op 2 februari... een brief aan de koning. Ja. Dat was hey, hey, twee dagen na de aankondiging van de ja. applicatie. Dus ja. razend snel geschreven. En je hebt in die brief beloofd om onze aanstaande vorst per week twee keer een roman toe te sturen. Om te beginnen, uh, de piloot van goed en kwaad van uh, Joost uh, Konijn. Heb je het al gedaan? Ik, uh, het is niet elke week gelukkig. Dat is een belofte die ik niet had kunnen waarmaken. Nee, het is één keer in de maand. Stuur jij? Eén dus keer in de maand stuur ik hem twee boeken. Maar dat doe je ook echt? Ja, nee, dat doe ik echt, ja, natuurlijk. En ik, word, ja, ja, en ik ga nu bij, bij, bij... Tenminste, ik had vandaag met Wim Brands daar een gesprek over. Van de VPRO radio maken van boeken. Ja, en uh, daar ga ik daar eens in de maand verslag van doen. Heel kort. En, uh, om eens te over, dat is voor mij ook belangrijk om eens te verwoorden... waarom ik die boeken zo goed vind die ik hem ga ja. sturen. Dus, dus Wim Brands is de stok achter de deur voor het uh, ja. maandelijk sturen van die dat, twee dat boeken. Ook echt Heb je al een reactie <laughs> gehad? Oh nee, maar dat is, het is helemaal niet bedoeld om enige reactie te krijgen. Nee. Ik, het is echt om niet. Ik doe dat zomaar. Omdat ik, nou, niet zo, ik doe het niet zomaar. Ik doe het, nee, ik je doe stuurt het ze wel. Ik, je vind je het, stuurt. ik vind het belangrijk dat, dat, dat een, een aanstaande vorst en dan later de vorst uh, ja, vanuit uh, onverwachte hoek boeken krijgt toegestuurd. Ja. En uh, of hij er iets mee doet, maakt me ook niet uit. Maar ze zijn in de buurt. Hij kan, als hij wil, er kennis van nemen. En dat vind ik iets, iets daar gaat het me geloof ik om. Er staat in die brief aan de, koning, de aanstaande koning één zin... Lezen verbindt de brokstukken van mijn levensloop aan elkaar. Ja. Dat vind ik wel een, een prachtige zin. Als, als ik ja. vorst was, zou ik dat zou ik meteen gaan lezen... Ja, maar ik weet natuurlijk niet, niet, niet of hij niet leest. Alleen in die ja, dat... brief, in die brief stond, uh, stond het zinnetje dat ik uh, het een beetje armoedig vond... Dat, dat we hem altijd zien in gezelschap van, van diplomaten, van handelsmissies... van uh, uh, marine mensen, maar nooit is ergens met een boek, ook niet op Wintersport. We zien, hem, we zien ook nooit een boekenkast in beeld. Als, als ze geïnterviewd worden, zijn dat van die nee, wat dode omgevingen. Eh, dus, dus dus de R.V.D. er weer. weer ja, maar het lijkt, het lijkt, wat voor boeken daar in de kamer. Ja, het is de totale afwezigheid van het boek. Ja. In de beeldvorming. En de beeldvorming, daar doen ze alles aan. Ik weet dat ze dat allemaal... Dat wordt al bijna allemaal geregisseerd. Dus. Ja. Uh, en het boek is daar uh, uh, zorgvuldig uit weggemoffeld. Muziek mag, boek niet. Hoe kan het dat lezen... de brokstukken van jouw levensloop aan elkaar verbindt? Nou, ik was die brief aan het schrijven aan hem... Uh, voor NRC Handelsblad. En uh, ik dacht, wat is nou voor mij dat belang van lezen ja. geweest? En uh, Ik dacht, als er één ding is... Wat ik, wat ik mijn leven lang altijd gedaan heb... en wat... wat Um, kijk, ik, ik vind het lastig om aan mezelf te denken... als een, als een uh, coherent personage. Het zijn allemaal flarden. Fasen in je rollen die je... En, ja, maar tegelijkertijd, die boeken die ik in die tijd... Die, die zijn altijd constant geweest. Bijvoorbeeld, ja, nou ja, dat ligt voor de hand, maar het werk van Nesquio bijvoorbeeld... Dat, dat, dat lees ik vanaf mijn achttiende en dat blijf ik lezen. Uh, en dat is dus mijn hele leven lang gaat dat met me mee. Ongeacht wie ik op dat moment ben. Uh, en dat is dan een, een, een, dus ook een spiegel van jouw eigen persoonlijkheid eigenlijk. Dat of is dan... blijkbaar wat dat is mijn voorkeur voor uh, zijn werk bijvoorbeeld, maar ook voor dat van anderen. Staat, dat is een waar constante. Staat, waar staat Neeskio voor voor jou in jouw leven? Uh, nou ja, het, het, het, uh, het opwekkende, maar tegelijkertijd ongelooflijk droevige uh, gegeven dat het allemaal voorbij gaat. Dat niets blijft en dat we daar... Uh... Ik bedoel, tegelijkertijd... een boek wat ik zeer graag gelezen heb... toen ik uh, jong was. Ik was nog maar een jaar of zeventien. Maar aan het eind van het boek was ik blij dat ik doodging. Was Niemand is onsterfelijk van Simone de Beauvoir. Mm -hmm. Dat gaat over een man die niet sterft. Hij, uh... Ik geloof dat het boek ermee begint... dat hij onder een hoop bladeren ligt... ergens in een tuin in Frankrijk, in een kasteeltuin... En... Misschien, ik weet niet of ik hem nog goed herinner, maar in elk geval... hij graaft zichzelf op. Gaat uh, weer aan het leven deelnemen... om een of andere reden en wordt weer eens verliefd. Een meisje haalt hem over om, om weer één keer... aan de liefde toe te geven. Hij doet dat... Uh, en, en, en ze, ze wordt ook weer ouder en sterft. En dan verdwijnt hij... weer onder die bergbladeren. Ik hm. kan me vergissen, dus, maar zo, dit is mijn herinnering. Dus het, het, het is niet gezegd dat dat ook... het verhaal is in het boek, maar... dat je de ongelooflijke... Uh, droefheid voelt van een leven dat niet ophoudt. Ja, dus dat, dat boek is nog leert, veel erger dan Dat is, is nog veel, veel erger. Dus dat boek, ja. dat is het enige boek dat ik ken dat je verzoent met de ja. gedachte dat je doodgaat. Ja. Meer dan, dan het werk van Montaigne bijvoorbeeld, die ook die zegt ja, de filosofie is een manier om te leren hoe je moet sterven. Dat, ja. Tenminste dat zegt hij een Romein naam. Maar uh, heb je, je dit boek? Dit boek maakt je echt blij dat je echt denkt, god wat ben ik blij dat ik kanker krijg waarschijnlijk. Nou, dat hoeft niet, Tommy Wiering, dat gun ik je dan zeker niet doen. Heb je je verzoen met het feit dat je doodgaat? Nee, absoluut niet. Ik vind dat een, een, een verschrikkelijke gedachte. En ik, het, ja, het is, het, is, het is een beetje... Maar ik, ik, ik geloof dat ik definitief een grens over ben gegaan toen ik me onlangs realiseerde dat ik tegenwoordig vaker aan denken dan aan seks. Ja, dan ben je definitief een oude man. Goed, de rest van het gesprek vindt u in ieder geval... op de website van radio1.nl. We hebben een Facebookpagina. Daar vindt u uh, misschien nu al de foto van Tommy Wieringa... die hier um, hoog oprijst in deze studio van Casaluna. En we hebben onze eigen nieuwsbrief. Daar kunnen u zich op abonneren via Casaluna.NCV.nl. Televisie maken voor een schrijver. Je bent niet de eerste, maar het is wel een stap... Ik vond het, ik heb het over de grens... waarvan gisteravond de eerste aflevering bij de VPRO... een verademing. De aandacht voor de taal die je dan opeens hebt. Was het een logische stap voor jou... Nou, toen je net dat, uh, dat, dat die vijftien regels uit NRC voorlas... over dat er steeds meer mensensmokkelaars en ook uh, uh, gesmokkelden worden uh, opgepakt en opgevangen... door de Zee aan de grenzen. Dat, uh, ik wist niet of je het over mijn boek zou willen gaan hebben. Ja, of... wil ik ook. Nee, maar, maar of je op dat moment aan mijn boek refereerde of aan uh, die serie. Maar... Allebei. Precies, en dat was het wonder dat... Direct nadat ik het boek af had, dit zijn de namen, over grenzen, over mensen die, die, die, die altijd weer van schaarste naar overvloed trekken. Um, direct toen ik dat boek klaar had, kwam er een, een, een uh, roodbelippenstifte vrouw naar mijn erf. En um... je dacht aan de dood nog even? maar... <laughs> ja, ik probeerde aan de dood te denken, maar. Maar dat lukt al gauw niet meer. En wat zei ze? Uh, en zij vroeg me of ik, of, ik die, uh, of ik een serie wilde presenteren, uh, De Grens. Gebaseerd op een boek van Enno de Wit. Dat heet ook De Grens. En hij was nog aan het schrijven, maar zij had het gezien in de prospectus van de uitgeverij. En dacht: dat is een goed idee voor een serie. En uh, ze zocht daar een presentator bij. En kwam op wonderlijke wijze bij mij uit. Want ze had nog nooit iets van me gelezen. Dus, uh, hoe ze dat. Maar goed, het was. Hoe gaat dat televisie. Hè? Ja, Die leest, nou ja als... daar lezen ze ja. ook niet hoor. Nee, maar ze, ze leest wel, maar alleen van mij had ze nog nooit iets oh. gelezen. Ze dacht alleen, ja, hij kan vast wel presenteren. En waarom zei maar... jij dan ja? Nou ja, ik was net klaar met een boek. En na, na het voltooien van een boek krijg je een soort, soort, soort rare resttijd waarin niks echt lukt. Uh, Korte stukjes wel, maar. Uh, waarin ook een roman nog zijn loop heeft met. met, met je moet nog interviews geven en ervoor optreden. En, uh, ik kan dan nog niet aan iets anders bezig. En dat was fantastisch, dat juist in die uh, uitlooptijd van dat boek iemand kwam vragen of ik een serie over die grens wilde presenteren. Want de, het grensgebied als zodanig is wel een gebied waar jij. Maar snap je dat dat een schitterend toeval is? Ja. Dat op dat moment iemand komt en dan. Ik, ik denk ik ben natuurlijk. ik denk magisch, want dan. dat kan ik toch niet helpen ook al ben ik al 45. Het hoort bij kinderen, maar het is nog steeds mm -hmm. zo. Dus uh, vandaar dat ik, ik zei ik meteen ja. Ook omdat dat grensgebied iets is waar jij je thuis voelt. Ik heb het gevoel dat je, als ik naar zo'n aflevering ik heb een paar gezien inmiddels, uh, dat je in vorm bent daar. Ja, maar dat, dat je weet, misschien je, volgens mij heb je de twee van het noorden gezien, Drenthe en. Zeeland gezien Sorry. Drenthe en Groningen. Oh ja, nou ja in Drenthe en Groningen ben ik natuurlijk wel, dat, dat, ben ik wel thuis. Uh, in die zin dat, ik, dat het dialect me zeer uh, echt als muziek in de oren klinkt. Zowel het Gronings als het Drents. Mijn vader is een Groninger die, uh, uh, die Groning spreekt als hij wil... En, uh, die me ook de liefde voor bijvoorbeeld Ede Staal heeft bijgebracht. Ja, nou ja, en, het, en, het, en het rugby wat me altijd al 25 jaar lang naar Dwingelo brengt. Um, waardoor dat dialect daar me ook heel erg plezierig in de oren klinkt. Dus, dus als ik daar naartoe mag, dan heb ik al, hmm. vind ik het altijd plezierig om er te zijn. Ja. En, ja, dus die afleveringen waren in zekere zin makkelijk voor me. Want ik hoefde daar niet mijn best te doen om te begrijpen waar het over ging. Hmm. Ik, dat, dat wist ik al wel, maar Zeeland bijvoorbeeld, dat was een, dat was een, een ontdekking voor me. Uh, wat daar gaande is, bijvoorbeeld met die Het en wat er aan de die onderwater gezet moet Belgische worden. kant van, hmm. de, uh, van de grens gaande is... met onteigeningen voor die al maar uitdijende Antwerpse haven. Heb je een bewondering voor die mensen die daar blijven, bijvoorbeeld blijven boeren... In in het besef dat het morgen afgelopen kan zijn... omdat ze op letterlijk worden opgefroten door de industrie. Ja. Heb je daar bewondering voor, van die mensen? Ja, dat, dat, dat, dat, dat Stoïcijnse boeren van... Een, ik sprak daar een man en dat was, die, gaat, die, die staat op punt om te worden onteigend. Zijn boerderij staat in de schaduw van de koeltoren van de reactor van Doel. Uh, er, is, er is al dertig jaar sprake van dat hij, dat hij zijn boerderij uit moet... En toch en nu, nu komt het heel dichtbij. Het wordt nu heel urgent, het probleem. En, uh, en toch gaat hij deze zomer gaat hij een nieuwe schuur bouwen. Alsof er niets aan de hand is. En dan vind je hem niet dom. Nee, ik vind hem fantastisch. En hij is ook heel verstandig. Omdat al zijn collega's zijn al onteigend. Of hebben nee. zich laten uitkopen voor, voor, uh, voor schijntjes. Waarvoor ze in Wallonië nog niet eens een kleine boerderij kunnen terugkopen. Um, en, maar hij zit er nog. Dus hij... Is, is misschien niet de domste, maar de, de verstandigste. Want de politiek weet ook niet zo goed wat ze wil. Het lijkt erop dat ze preventief zijn wezen onteigen. Ja, ja. nou, prachtige beelden zijn het. O, zingen die mannen allemaal samen nog in de kerk, dat is ook wel heel mooi. Tommy Wieringa, uh, schrijver, geboren in Goor trouwens, over IJssel. In 1967. Uh, je hebt geschiedenis gestudeerd in Groningen, journalistiek in Utrecht. Je hebt een deel van je jeugd doorgebracht op de Antillen. ...publiceerde een aantal romans en reisverhalen... ...en grote doorbraak was Joe Speedboat over een jongen die zelf een vliegtuig bouwt. Daarna volgde in ieder geval nog Cesarion en dit zijn de namen. Um, de grens... ...de grens van Nederland, in dit geval, van een land... ...dat maak ik op uit, uit zo'n serie... ...is eigenlijk altijd een verhaal van winst en verlies. Misschien is dat wel wat, wat je blootlegt. Aan de een... Klopt het, denk je? Of klopt het? Ik zit er even over na te denken. Aan de ene kant vrijheid, meer vrijheid aan die rafelrand. Mm. Aan de andere kant ook meer vogelvrijheid. Ja. Uh... Ja, plus de, de, de, de eindeloze trek van al die immigranten die vanuit verlies naar winst willen, naar de belofte. Mm. De belofte van een beter leven... Uh... Maar dat gaat dan, dat gaat dan meer over... Nee, ik denk dat het klopt, ja. En, en tegelijkertijd ook... Mijn grootvader was Douanier... en uh, vertelde het verhaal dat hij aan boord van die binnenvaartschepen... vrouwen op wonderlijk hoge zolen zag lopen. En die zolen die waren eronder gemaakt. En in die zolen zat dan weer koffie. Winst. <lacht> Kleine winst. Gescharrel. Ja. ja. En, uh, en ik, heb, ik heb voor deze serie vrij veel uh, smokkelaars gesproken. Oudsmokkelen, want nu wordt er niet nauwelijks meer. Tenminste, er wordt wel gesmokkeld, maar dat mm. zijn harde criminelen. Dat zijn mensen-smokkelaars. Er wordt er natuurlijk drugs geproduceerd. Uh. Maar de mannen die ik sprak hebben het echt nog over die smokkel. als een soort. Ja, met een zwiebertje-achtig. Met een, mm. met, met een koddenbeier en een boef. En, uh, mm. <laughs> dat. Met het ongelooflijke plezier waarmee ze vertelden over hoe ze, hoe ze ja, de autoriteiten eigenlijk in de luren legden. Uh -huh. ja, maar dat, dat bedoel ik eigenlijk. Het zit misschien nog wel minder in op het niveau van de praktische winst. Want dat hebben we de jongens die dus daar een zender yeah. open houden. Een radiozender. Yeah. En er speelt later in Groningen nog een zender een rol. Die is nog veel mooier, maar goed. Dat, maar dat is aan de overkant van de grens, misschien 10 meter in Duitsland in. Maar daar hebben ze dan, omdat het stiekem is, houden ze daar een zender open. En, en dat gaat dus meer over wat identiteit is, denk ik. Op dat, op dat gebied, winst- en verliesboek. Omdat het daar... Daar wordt het schimmig. Ja. Wie je bent, ja. wat je voorstelt, Duitser, Nederlander... en dat is volgens mij in al die afleveringen wel zo. Grenzen... Loopt, het loopt voortdurend door elkaar. Maar dat vind jij volgens mij ja, interessant. Ja, ik vind, dat, ik vind het heel interessant. Want ik ben zelf met mijn rug tegen de grens opgegroeid. En, het is me, en Ik zat 80 kilometer landinwaarts op school... En het is me altijd opgevallen dat er een soort overloopgebied was. Uh, van bijvoorbeeld de verpakkingsproducten uh, uit Duitsland. Die hielden zo op een gegeven moment, bijvoorbeeld bij Almelo hield dat op. Want dan was het niet meer rendabel. En dan wil ik dat gaat toch over winst, ja. winst. Maar het was niet meer rendabel om helemaal naar Duitsland te rijden. Om daar uh, je boodschappen te doen. Maar bij ons in de koelkast stonden Duitse spullen. Duitse yoghurt, Duitse boter. Duit en waren vader tankte in Duitsland. En ook sigarettenmerken die, die je nog... In Langeveen en in Geesteren, en nog net in Turbergen vond. En daarna hield het alweer op. Um, dat, dat, dat heb ik altijd heel interessant gevonden, aan die grens. Ja. Dat, dat, dat overloopgebied. Met... Is, dat, is dat ook niet waar jij als schrijver mee bezig houdt? Wat identiteit is, hoe dat bepaald wordt. En een grens is een, zoiets arbitrairs. Ja, het is, ja dat het lijkt. Is... En, en ook, maar, maar ook de taal. Hè? Hoe de taal zo langzaam vervloeit. Je hebt over, echt overloopgebieden van taal. Hm. Uh, dus wie ben je dan daar? In wie zo ben je? Nou ja, goed, het, het meest, het meest uh, opvallend heb ik het ervaren in, in, in Zuid-Limburg... waar de, werd, iemand stelde me de vraag of er een soort, soort gemeenschappelijk kenmerk is... van die grensbewoner. En volgens mij is dat... Er, misschien is dat, dat die, die wat meer vloeiende identiteit. Dat zou een kenmerk kunnen zijn. Maar in elk geval heb ik hem heel sterk gemerkt in Zuid-Limburg. Ja. Ja, die, die, die bewegen heel erg makkelijk tussen Duitsland en Limburg. Tussen België en Limburg en Noord-Nederland en hun eigen provincie vloeibaarheid in ja, de Ja, die, die, die hebben natuurlijk ook alleen maar grenzen om zich heen. Die zijn ja. helemaal omringd door grenzen, zowel met Duitsland als met België. Dus dat zijn echte grensmensen. En die zijn dus ook heel veel verloren door het... Uh, niet alleen hebben ze... Nee, die, die zijn vrij veel kwijtgeraakt. Een, een heel gevoel van veiligheid bijvoorbeeld. Ik heb vrij veel mensen gesproken die de grens missen... omdat de grens directe veiligheid bood. Iemand... Die, uh, die daar de grens bewaakt. Waardoor er geen bijvoorbeeld Roemenen uh, je huis binnensluipen... of je werk komen afpakken. Dus dat hele gevoel van onveiligheid... waardoor het wegvallen van die grenzen veroorzaakt is... Uh, is in Zuid-Limburg, waar de PVV natuurlijk een enorme opmars heeft gemaakt. Je kunt er lacherig over doen, maar het is wel voorstelbaar. Want zij hebben als geen andere provincie te maken gehad met de nieuwe tijd... Wat, een, uh, wat, wat, wat vanuit mijn. tenminste gezien vanuit mijn wat laatdunkende. randstedelijk perspectief. toch een ontdekking was. <lacht> nee, er valt veel te ontdekken aan de grens. En dat maakt jouw serie van zes programma's, De Grens, ook wel duidelijk. Uh, wij vragen elke gast altijd om muziek mee te nemen. En, uh, dat hebben we aan jou ook gevraagd. Maar toen bleek dat hier ook iemand anders nog aanwezig is, uh, namelijk de saxofonist Ad Kolen... en die stra gaat straks in het tweede uur uh, spelen... en dingen laten horen die hij mooi vindt, dat is vanwege een nieuwe cd, die heet Spark... Lach het voor de hand om hem te vragen iets te spelen voor jou. En toen zei jij meteen... Johnny Hodges. Johnny Hodges. En welk nummer? Nou ja... Want wie is Johnny Hodges? Ja, wat, wat, vertel eens wat een saxofonist, maar hij speelde bij Duke Ellington heel even bij Doek Ellington speelde. Neem even de microfoon, neem deze microfoon dan. Alsjeblieft. Kan dat? Nee, die kan niet. Ja, die, kan. Ja, die komt erbij. Ja. saxofonist die alt- Saxonist vooral, die uh... zijn heel even bij Elkton okay. speelde en een hele ja. fijnzinnige toon had. en Dan uh, ja. nou ben ik zelf niet echt een alt- Saxonist. Maar ja, als alt- ben je gewoon schatplichtig aan hoe die man de beheersing die hij had en de mooie fluwele toon en hoe die het ja, hoe die fraseerde. Het ja. is einde. En hij is was ook een hele goede sopraan saxonist. Dus vandaar, want op die opname die ik hoorde van dat liedje speelt die sopraan op zich wel... Uh, that's that's the work. blues old man. Ja, yeah. Yeah. Ja. Ja. Ga je dat nu spelen voor ons? Ga je dat nu spelen? Ja, ja. En waar? Ja precies, dat want dat was uh, ja, nou, wat jij... Uh, nou, kom maar laat die fluwelen toon maar horen. Ja, want ik begrip op glad ijs, want Johnny Hodges. kun je natuurlijk nooit even naar ja, heen, maar, ja, maar je uh, zal nee. toch iets moeten nu, Ad Van Johnny Hodges, that's the blues old man door Ad Kolen. Ja, oh, oh, oh. prachtig. Dankjewel, Ad Kolen. Met That's the Blues, old man. En Johnny Hodges, dat was er eentje. Poep. Dat is een cadeautje ja, Tom, nee, voor nee. Tommy Wieringa. Met plezier uitgepakt. Ja. Ja. Straks na ene komt hij... Je blijft, Ad. Dat. dat is hartstikke goed. Uh, en dan gaan we over door, doorpraten en meer laten horen. Heb jij, Tommy Wieringa, met die serie De Grenze... eigenlijk niet een soort televisieblues gemaakt... Nou ja, het, het, het gaat natuurlijk heel veel over wat, wat voorbij is en wat nooit terugkomt. Dus, uh, en, maar dat kan ook niet anders, want aan onze grenzen is niet heel veel te beleven. Dus je nee. moet een historische invalshoek kiezen. Nee. Uh, als je naar de grens met uh, Hongarije-Oekraïne zou gaan... bijvoorbeeld, zou je of de grens uh, Mexico-VS ja. zou je een heel andere uh, serie maken... omdat daar echt iets aan de hand is. En dat vond ik aan Zeeland ook interessant. Daar is ook echt iets aan de hand. Ja. Met die onteigeningen, met die Hedwiggepolder, daar speelt iets. Maar bijvoorbeeld in, in, in Groningen of in Drenthe... Ja, daar is eigenlijk al honderd jaar niks aan de hand. Ja. Dat is, en het in, zal ook nooit wat worden. In Gelderland is het echt, echt de dood in de pot. Er is ja. echt... De, ja, wat ik in mijn intro ook zeg. Nee, dat, Gelderland, was je dat, had dat, die annexatie van Elten. Dat, daar was, mm -hmm. dat was ook iets loos. Maar Gelderland, nu, waar ik, in die grensstreek waar ik was... daar bij Lobit en Elten en Hoge Elten... ja, daar dat kun je pensioneren. Weet je, dat, mm -hmm. dat, maar, maar daar ga je niet wonen als je nog wat te zoeken hebt in het leven. Ik zei dat, dat je zo'n mooi taalgebruik hebt, wat natuurlijk logisch is. En dat is op televisie helemaal niet vanzelfsprekend. Misschien even een voorbeeld daarvan over de manier waarop jij Groningen... Introduceert het land, het Old Amt. Dit is de noordelijkste grenspaal van Nederland in de Dollard. Deze paal die scheidt Nederland van Duitsland. De volgende grenspaal die staat pas weer in Nieuwe Statenzeil, in Oost-Groningen. Over Oost-Groningen hoor je eigenlijk weinig goeds. De bevolking vergrijst, de jeugd trekt weg en de grote werkgelegenheidsprojecten die mislukken eigenlijk allemaal. En dat terwijl het Oldamt ooit de graanschuur van Nederland was. Je vond er hemeltergend rijke boeren naast straatarme landarbeiders. En daarmee was dat Oldamt eigenlijk de oergrond van het Nederlandse communisme. Radicale politieke ideeën die schoten er even goed wortel als het wuivend graan. Maar de landbouw en de strookartonindustrie die waren ten dode opgeschreven. En daarmee verkwijnde eigenlijk dat Oost-Groningse land aan de Duitse grens. Misschien dat de mensen die er nog wonen hoop putten uit een liedje van Ede Staal. Met dit refrein. Het het nog nooit, nog nooit zo donker west, of het werd <tied> altijd wel weer licht. Misschien. Daar sta je dan hè? Ik heb hé, Ja maar je moet je voorstellen, je ziet niet wat hier gebeurt, maar nee. die wind die fluit me om de oren. En ik sta echt tot aan mijn, aan mijn knieën in de zuigende drek van, van, van de, van de dollar En, uh, van, ja. en uh, het niet... was echt ongelooflijk koud. En je had geen, geen zicht. Het was echt één grote grijze vlakte. Sowieso, die, die klei onder mijn voeten, maar ook de mist daaromheen. Het was allemaal één groot monotoon grijs. Ja. Heel erg mooi. Ja, daarom is het ook zo mooi. Die beelden ja, die zien we niet, maar je hoort het wel. Je hoort het plassen. En het is, uh... ja, ik heb heel lang gedacht of ik, of ik uh, in de staal moest zingen. Want ik, ben, ik kan helemaal niet zingen. Maar ik dacht, ja, dit is zo'n mooi zinnetje. En dat past daar zo goed. Ja. Laat nou, ik daar maar, klinkt laat ik het maar, ook. Laat ik maar zingen. <lacht> ja, ik vind het geweldig. Dat is een van de maar dit is een momenten. vorm van naaktheid, hoor, zingen op de televisie. <lacht> ja, maar dat, dat, ik vind dat, je, dat het je zo geweldig goed afgaat, ook televisie maken. En daar wil ik best, zou ik best even over door willen praten. Maar ik wil ook nog even naar je roman. Dit zijn de namen, omdat ja. het er zo op aansluit. Um, kijk, en ik denk dat in elke televisie... In elke, dat blijkt wel weer. In elke schrijver zit ook een journalist. oh ja, nee, maar ik ben opgeleid als journalist. Ja, maar goed, dat is, um, dat is hier ook wel weer erg uh, fijn. Um, dit zijn de namen. Speelt zich ook af aan de grens... Um, maar in dit geval niet van Nederland. Dat zou had misschien wel gekund, zelfs. Als het gaat over al die mensen die vanuit verlies, vanuit niks ja. naar de rijkdom willen. Ja. Maar je hebt het gesitueerd aan iets wat lijkt erg rijk op, op Rusland volgens mij. Ik had een, ik had een grote lege ruimte nodig, ja. ja. Omdat, je... ik, omdat ik iets wilde laten zien wat, waarvan ik niet wist of ik het kon laten zien. Maar ik wilde, ik, ik, ik wilde een soort soort uh, ontstaansgeschiedenis van een religie laten zien. Ja. En uh, dat, dat voor de Joden begon dat in de Sinaï, maar ik vond het flauw om dat in hetzelfde, op hetzelfde terrein te doen. Dus ik dacht, ik moet iets verkiezen wat, wat, wat nu een, een, een soort actualiteit heeft. En toen uh, kwam ik toch bij die steppen uit. De steppen, precies. Waar mensen de grens over gesmokkeld worden, want dat, dat is het ja. gegeven. Een groepje van zeven mensen, en wij zoomen in als ze eigenlijk al onderweg zijn. Het heeft iets apocalyptisch zoals je daarover schrijft. Je gaat heel ja, wat... ver in het beeld, in de, in, de, in, het, in de desolaatheid van deze mensen. Ja, want het is... Een... Dat klopt, maar het apocalyptische. Ik, wat, wat ik wel uh, merkte, is dat het zich langzaam steeds meer loszong... van, van, van tijd en ook van ruimte... Uh, waardoor het tijdloos is geworden. Het is een, het is een tocht die, uh, die afgezien van een, een, een aansteker, bijvoorbeeld iemand heeft een aansteker, maar, maar ook, ook 300 jaar geleden had kunnen plaatsvinden. Ja. Of 3000 jaar geleden. Of en, vandaag. Uh, of vandaag. En ik wilde heel graag uh, uh, laten zien hoe daarbinnen, binnen, binnen zo'n, groep mensen waar de wanorde heerst en waar de anarchie heerst... en waar moord en doodslag plaatsvinden... hoe daar toch langzaam een soort orde ontstaat. En, uh, dat was, dat was de, de, de, de opdracht die ik mezelf had gesteld ja. met deze roman. En die orde is ja, dan vaak toch metafysisch van aard. Ja. ja, er komt te sluipt. Maar dat is echt op de puinhopen van hun, hun groep, zou je ja. kunnen zeggen... Als het einde echt nabij is, in de diepste wanhoop ja. ontstaat een soort rite. En een stapje verder is het eigenlijk godsdienst. Ja. Zo zie jij. Is het eigenlijk dus een demaske van godsdienst geworden voor jou? Dat, heb, dat is het natuurlijk wel. Maar ik heb daar. Ik heb, ik heb geen pamfletistische bedoelingen gehad ermee. Ik wilde alleen maar laten zien hoe. De mens die in wanhoop naar de hemel kijkt. De lege hemel. En die hemel vult met een god. Uh, ook al is het, doet die god hem geen goed, brengt hij hem geen verlichting. Maar toch, de gedachte biedt troost. Biedt orde ook. En... Uh, wat las ik nou vanmorgen? Ik geloof dat. dat zes, nee, 98% van de wereldbevolking. gelooft in een opperwezen. 98%. Ja. En toevallig bevind ik me altijd. in de buurt van net die 2%. <lacht> dat is een heel geheimzinnig. levensfeit. Ja. Maar dat, dat, is dus, dat is dus. iets wat, wat zo diep in ons verankerd zit. Uh, en ik had eigenlijk. Ik had nog nooit een roman gelezen over. Uh, over hoe zoiets nou ontstaat. Nee, dat klopt. Nog nooit. Nee. En wel, wel bij, uh, bij filosofen en letterkundigen, bijvoorbeeld bij René Girard. Uh, die, maar die, die, die haalt zijn bewijs vooral. Die, tenminste, die, heeft, die heeft het er ook over hoe zondebokken kunnen transformeren tot, uh, tot goden. Nee. En um, dat vond ik een interessant procedé. En, uh, maar hij haalt zijn bewijs daarvoor haalt hij uit, uit de mythe. Hij, hij ziet de mythe eigenlijk als uh, gemytologiseerde... Uh, feitelijke vertellingen, die eigenlijk over een, een, een gemythologiseerd, werkelijke geschiedenis gaan. En dat uh, vond ik te mager. Ik denk, er moet een bewijs geleverd kunnen worden vanuit, uh, vanuit de literatuur. Ja. En dat heb ik met dit boek geprobeerd, ja. Het is wel fascinerend dat je dat, dat, dat, dat, dat ontstaan van godsdienst laat gebeuren in een groep van grensgangers. Ja. Mensen die eigenlijk alles kwijt zijn. Natuurlijk, Hun, hun, maar... hun wortels, hun identiteit, ja, ja. hun taal. Dan... Maar het jodendom is ontstaan in de, tijdens, tijdens die 40-jarige tocht door de Sinaï. Hmm. Dat is het ontstaan van, van het jodendom zoals wij het kennen. Daar in de woestijn. Hmm. In, uh, in afzondering en, en zonder inwerking van buitenaf. Wel van bovenaf, maar niet van buitenaf. Daar is het. Daar is het. Onder de druk van die omstandigheden is het, is het gebeurd. Want als het te moeilijk wordt, dan kunnen we het niet meer in ons eentje. Nee. Nee, ik begrijp ook heel goed dat, dat zodra Mozes op de berg is... en hij niet terug lijkt te komen... de angst en de, hm. die, die dan onmiddellijk ertoe leidt... dat er, dat er nieuw iets wordt ge gecreëerd. En dat is het, het gouden kalf. Alle sieraden worden verzameld en worden omgesmolten tot een nieuw ding. Wat een nieuwe hoop biedt en wat nieuwe, hm. nieuwe extase ook... Extase van die mensen die rond zo'n gouden kalf dansen en zingen en schreeuwen. En hoop op verlossing. Wat dan dit boek. Het is, het is, je gaat zo ver het beschrijven van het lot van die vluchtelingen. dat is bijna onverdraaglijk. Wat ik ook heel knap vind tegelijkertijd. Um, als er ergens. Maar oh. dat is dat de knapheid daarvan is eigenlijk. Die, die is heel relatief, want je moet gewoon. Ik heb, ik heb nog nooit zo'n langzame pen gehad als in dit boek, ik heel traag dat willen laten zien. Maar dat betekent alleen maar... dat je geduldig moet zijn. Ja, maar ook een lezer. Denk... Dan moet je dan moet wachten. Wachten is het allerbelangrijkste... in een, in een, in een schrijversleven. leven. Ja. Daar kom ik steeds meer achter. Waar wacht jij dan op? Nou ja, in, in dit geval... wachtte ik tot de, op, de, op de... Ik, ik heb... van nature een neiging tot haast. Tot, tot grote stappen. Ja. En in dit boek... ging het er nou juist om om alles... tergend langzaam ja. op te schrijven. Ja. En dus ook inderdaad, jou als lezer te tergen met, ja. met de, de wederwaardigheden. Dat van die gebeurt boek, ook. Ja. Als er hoop zit in jouw boek, Dit zijn de Namen, Tommy Wieringa. dan is dat mm. eigenlijk een, een soort verhaal. Een van die vluchtelingen. Die, de, de, de, nee, krijgt een kind. Groeit op. en die, daar ontfermt zich een politieagent over. Ja. Die, zich, die zich voor zijn Joodse wortels uh, begint uh, te fascineren. En dan. dan is dat, is dat de hoop die eruit gaat spreken? Een jongetje dat misschien wel in ja. het beloofde land terecht zal ja, komen. En dan als, als, als, als uh, uh, gefingeerde Jood uh, een nieuw leven ja. opbouwt. Ja, dat kan. Terwijl hij dat helemaal niet is. Terwijl hij dat niet is. Dat is een, overigens een bekend feit dat veel uh, Oost-Europeanen uh, zich uitgeven uh, voor Joden in, om, om in Israël... Want iedereen heeft en elke Jood ja. heeft recht op een Israëlisch paspoort inwezen, waar je ook vandaan komt ja. uit de wereld. En uh, niet dat je dan in bijvoorbeeld de, de falasha in, uh, die uit Ethiopië kwamen... Uh, joden bleken uit Ethiopië met een luchtbrug werden gehaald. Hmm. Uh, die, hebben, die hebben een vrij zwaar leven in, uh, in Israël. Dus het is geen garantie voor een, voor een, uh, voor een verheffing. Hmm. Ik bedoel, je bent daar toch weer gewoon de lul. Ja. Maar, uh... maar zo geef je het niet aan het eind van je boek. Nee, oké, okay, maar dat. dat ik, ik wilde. Kijk, weet je. Stel nou dat je de lezer beschouwt als tegenstander. Ja. Dan zegt Sun Tzu, uh, grote krijgsheer, die zegt: Laat je tegenstander altijd één uitweg, anders vecht hij zich dood. En uh, ik, dat is wat ik geloof ik met die boeken probeer: dat ik mijn tegenstander, namelijk de lezer, ja. die waar, tegen, waar, waar ik niet aan wil denken, maar die er toch altijd is. Ja. Um, ik, ik, heb er, ik, ja, ik heb er een soort plezier in om, om alles te laten zien wat er, wat er gebeurt. Alles volgens het, het, het, het, het, het, het, het, het negatief cynische procedé... wat, wat, wat je wel kent van, van heel veel schrijvers. Maar toch heb ik ook een soort geloof... En dat is niet zijig. Tenminste, ik vind het niet zijig. Ik vind het niet... Uh, niet uh, er, er zit niks... Het is niet een soort... Uh, Nou laat ik het zo zeggen, uh, ik, wil hem, ik wil hem dus één uitweg geven, omdat ik denk dat je die soms hebt. En, uh, dat je die ik, soms hebt, dat jij ja, daar, dat, heb jij dat, daar dat, zelf dat, ook niet behoefte aan dan eigenlijk? Je zegt wel, de lezer, nee, nee, maar maar je het had, niet zelf ik het, die daar ik, had het, ik had het heel makkelijk zonder kunnen doen, maar dan had, je, dan had, had ik, had ik dezelfde, op dezelfde trom geslagen als heel veel schrijvers die ik ken. Mm. En, en dat, dat, op een gegeven moment ken ik dat deuntje wel. Een van de eerste zinnen, althans, dus misschien wel de tweede pagina waarop het staat, is deze. Um, de naam is de gast van het echte ding. Dus een, Chine een oud chinees Ja, ja. Ik geloof dat. Uh, ik weet het niet zeker, maar volgens mij zegt. Nee, volgens mij Zwang Zi die zegt, ja. Ja van Ik heb ik het idee dat dat ook weer terug te voeren is... uiteindelijk op, um, op, op, de, op het leven bij een grens. Maar goed, dat is misschien in tweede instantie zo. Wat betekent die zin voor jou? De naam is de gast van het echte ding. Uh, ik, dit, dit zinnetje ben ik pas onlangs tegengekomen. Maar ik heb zelf ik heb ergens in het vorige boek... misschien in Caesarion of in, nee, misschien zelfs in Joe Speedboat... maar het zinnetje dat... Uh, De dingen zijn, zijn een soort soort lastdieren met... nee, maar hoe zei ik nou toch ook alweer? Ik vergeet mijn eigen zinnetjes. Maar het kwam hier precies hierop neer dat, uh, dat de namen die je aan iets geeft, dat zijn maar de tijdelijke bereiders van het echte dier zoiets had, dus dat, dat was ongeveer het beeld. Mm -hmm. Maar het was precies dit, dit zinnetje, maar dan, uh, dan door mij verwoord ja, ja. Uh, een paar duizend jaar later. Dus toen ik dit tegenkwam, ik vind dat ik van dit mij beter gezegd, de naam is de gast van echte dingen, zijn heel kernachtig, mooi. Mm. Maar zegt het niet, zeg niet alles over wie wij zijn, wat ons, onze identiteit is? Bedoel, heb je het daar eigenlijk niet over? Dat moet je uitleggen. Dat wie wij. Ons dat de, de, de, de naam lees ik dan als het bewustzijn, ons bewustzijn. Dat oh, alles wat zo. we. Wat we uh, zoals wij onszelf noemen, beschouwen. Terwijl dat lichaam, dat, dat, dat is. het leven, dat leidt zich daar. Dat onttrekt zich daaraan eigenlijk. En dat gaat gewoon door. Ja. ja, dat is een grappige. Zo heb ik er nooit aan gedacht. Ik dacht echt aan de wereld van de fysieke dingen: de stenen, de bomen, de steppen, uh, het lichaam. En inderdaad wel, dat, dat, dat, dat, dit gaat, een oude man haalt dit zinnetje aan en ziet zichzelf als de naam en zijn lichaam als het echte ding. En het echte ding begint zich nu van de gast te ontdoen. Dus ja, hij ja. Begint, begint hem langzaam uit te drijven, dus hij gaat richting de dood. Ja. Maar dat, dat vond ik een, een, een wonderlijk mooi zinnetje. Ja. Ja. Maar ik bedoelde het anders dan jij het hebt opgevat. Ja, dat ja. begrijp ik. Maar ja, dat is dan in mijn schuld. Nee, dat geeft niks uh, ik vind het een prachtig boek trouwens. Dit zijn de namen. En het is wel wonderlijk dat dat zo. Dat die, op, dat die volgorde zo geweest is. Dit boek schrijven volgens een televisieserie maken over de grens in Nederland. Dat is waar niet zo apocalyptisch en ja. nouelspelend. Alhoewel je in de aflevering over Zeeland het woord apocalyps wel gebruikt. Ja, maar dat is in het plaatsje doel. En dat is als je ooit in een. In een troosteloze uh, omgeving wilt zijn en, en waaruit al het leven zich teruggetrokken heeft en waar je het gevoel hebt beloerd te worden vanuit dicht dode ramen, dan, uh, dan is het daar. Dat, dat heeft iets heel onheilspellends om daar te lopen. En er wonen nog een paar mensen in, in, in een leeg dorp. Hier en daar woont nog iemand. Ten dode opgeschreven, ja. dat dorp ook. Ja. En wat is dan die ene lichtstraal daar? Die ene, die ene, is er dan daar ook nog een uit? Die ene uitweg die er voor jou eigenlijk altijd moet zijn? Nou, nee, die, die, ben, ik, ik vind helemaal niet dat die er altijd moet zijn, maar uh, ik probeer in een, in, een, in een roman wel een zo breed mogelijk uh, uh, palet te bestrijken. En uh, niet alleen maar het. het, het, het, het ja, nou ja, laat ik het woord toch zeggen, laat ik het niet Ehm <lacht> Ik doe dat niet. alsjeblieft niet. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. <laughs> nee. Uh, nee maar dat in, een doel heb ik geen, geen. Nee. Ui, daar is nee. geen uitweg. Nee. nee, zo erg kan het zijn aan onze eigen Nederlandse gender. Ja. Ga je nog vaker televisie maken, denk je? Nee, nee. Ik, uh, ik vond dit een. Uh, het, het is leuk om af en toe weer te debuteren. want dat, dat Ik ben, geloof ik als schrijver bijna twintig jaar geleden gedebuteerd. Ja. Uh, dat is heel lang geleden. En nu. Met deze kans werd geboden. Dat het dat leek me heel leuk om opnieuw te debuteren. Nou, gisteravond ben ik dan opnieuw gedebuteerd uh, op televisie. Hoeveel uh, mensen hebben er naar gekeken? Dat weet ik niet. Dat vind ik heel goed. Daar ben ik heel blij omdat je dat zegt. Oh ja? Ja, ja. ja. Anders zou je nu al, nu al gecorrumpeerd zijn. Ja, ja, ja. Nee, maar het is, uh, het is spannend om opnieuw te debuteren. En tegelijkertijd hangt er voor mij niks van af. Ja. Uh, ik, ik doe iets anders. En als dit, als dit mislukt... Of ja, wanneer ze mislukt iets. Maar als stel je voor dat het niet pakt. Of de mensen vinden er niks aan. Of, uh, ja. Dat zal me ook niet wezenlijk raken. Want het gaat me toch om het schrijven uiteindelijk. Ja. Maar ik ben wel heel blij dat het... Ik, ik was heel blij met het eindresultaat. en ik weet hoe het gemaakt is. En uit hoeveel brokstukjes en, en flarden zoiets is samengesteld. En, uh, ik, had, ik, ik had niet altijd hopen op een goede afloop... of tenminste vertrouwen in de goede afloop. Het is gelukt. Nou, Wat een verademing, dankjewel. Dankjewel ook, Tommy Wiering. Veel succes. goede reis. Ja, dank. Na ene met Ad Kolen in gesprek. We gaan muziek luisteren. En als u verhalen heeft over de grens... Dus u woont aan de grens... smokkelt 0800 1121. Tot zo. Na de moker. Ik ben ook wel eens bang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 De strijd om de wallen. Deel 56. De vergunning. Wat heb jij, haast? Kom. Jezus, je hart, wat gaat het keer? Je hart gelopen. Nee, kom dan maar. Ach, schat, het is dat je zo'n haast om naar me toe te komen, mannetje van me. Oh. Doe maar. Wat wil je zo graag, schatje? Kom maar dan. Kom maar. Nou, heb John voor dat mokkeltje van hem het geld geregeld voor een black hair studio. Maar ergens heb je toch het gevoel dat ze het niet helemaal serieus neemt. Dat krijgen met die zwatjes, hè?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 Neemt u plaats. Ja. Uh, uh, dank u wel. Ja, dank u. Uh, voordat u begint, uh, zou, ik, uh, zou ik willen verzoeken. Of Heel u... Even Sepp. Meneer Pruijs, deze bouwaanvraag valt natuurlijk volstrekt buiten de orde. En hoe die vergunning er heeft kunnen komen, is nog een kwestie apart. Uh, no. Straks Sepp. Daar hebben we het later nog over.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 Weet allemaal wat te drinken voor mij. Ja, Zo, uh, hey. doe maar, Marari. Ben je jarig? Ja, Heb je de lotto gewonnen? <laughs> hoe, hoe is het gegaan? Schat, kat in het bakkie. Hé? Ja, de wethouder is helemaal om. En die vergunning die komt er. Die had erbij moeten zijn, gret. Die man, die, die, die staat helemaal aan mijn kant. Die is die van een Sep Die wil dat bakzeil halen. Maar uh, toen wou de wethouder toch nog even mij horen. Hoe hè? ik het dacht aan te pakken.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 Kom, dan, kom, Ben je zo? Break! Break! Deze is er! Laat het naar de Wat? maar What? de lucht, kom op! Wat is het? Wat? Hij trainen, hij laat zijn dekking toch zakken! Nou, dan ga ik daar overheen, heel simpel. Ja, dan hoef je hoeft toch godverdomme het ziekenhuis niet te zetten! Houd slaan? op, man! Het is een training in die, Trainen, dan moet je me gewoon betere tegenstander geven, hè? Nou, jongens, wie volgt? Hè? Maar niet What? zolang jij jullie niet kan beheersen! Wat is er nou? Ga je maar douchen! Hey. Gek! Ach, maar wegwezen. Op. Hallo. Ben je er maar bij gaan zitten? Hm? Oh, nee, Aad. Ik had je niet gezien. Je ging nogal tegeer daar binnen. Is er iets? Die gast die liep tegen mij linksop. Ja, daar kan ik nog niks aan doen of... Uh, thuis alles goed? Wat zou er zijn? Nou ja, dat vraag ik je. Hm. Weet je wat jij nodig hebt? Nou? Een avondje alle remmen los. Het is goed op een zitten. Hm. De boog kan niet altijd gespannen staan.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 Ja, je krijgt doors van het spul. Nou, het is maar goed dat de hele koelkast vol staat dan. Een ja. heren, aas hoog, wind. Een Royal flush, op één kaart na. Lekker, hè? Volgende rondje beter, jong. Ja, het waren mijn laatste centen, Aad. Jij hebt hier geen geld nodig, jong. Jij hebt altijd krediet. Hé, hey, dat, dat is heel fidel van je, Aad. Dat, uh, dat zal ik niet vergeten. Echt niet. <laughs> nou, dan gaat Aad wel bij helpen. Hé, hey, kan jij even een nieuwe fles halen? Ja, goed. Nieuwe ronde. Zit je niet mee, hè? Mooie John. Nee, <laughs> misschien moet jij maar eens een keer gaan inzetten voor me, hè? Ja, ik ga jou helpen, winnen. <tok> Ah, Straight oh. vanaf de hills. Oh, jeetje. Uh, <tok> hebben we nou niet gewonnen? Carré is hoger. Is... Zit je inderdaad niet mee, John? Nee, ja. Maar dan zal je wel veel geluk in de liefde hebben, hè? Klik me de bed niet open. Zullen we heel even uh, naar achteren gaan? Ja? Hm? Ja? ja? Hoe laat is het? Sean? Kom, Sean. Lekker een beetje dekentje Lakenstraat, jongen. Nee. Nee. Nou, doe voorzichtig. Hij gaat toch niet kotsen, hè? Waarom heb je me niet eerder gebeld? Dat wilde hij niet. Uh, laat mij dan maar. hij heeft toch niet weer zitten gokken, hè? Het is een volwassen kerel, hè? Het is voor hoeveel? Ik heb het voor hem opgezegd. Hier. Uh, zoveel? Ja, ik heb nog geprobeerd hem te dimmen, maar je kent hem. Ja, misschien niet goed genoeg. Rijdt uh, u mee? Jij kom. Ging wel lekker hè? Het is bijna alsof je kind zijn snoepgoed afneemt. <lacht> Ga jij er morgen ook nog maar even langs om hem te helpen herinneren... hoeveel die precies in het rood staat...